Volgens een woordvoerder van de overgangsregering duurde het ongeveer een maand om iedereen te registreren en een paar maanden om mensen op te leiden. In Mexico hebben militairen in een vrachtwagen de lichamen van 13 mensen gevonden. De truck stond aan de grens tussen de deelstaten Veracruz en Tamaulipas. Bij de lijken werden teksten gevonden over de strijd tussen twee drugskartels. Sinds Philippe Calderon, eind 2006 president werd van Mexico... zijn bij geweld door drugsbendes meer dan 45.000 mensen om het leven gekomen. Een vliegtuig dat van Spanje naar Finland vloog... is op Schiphol geland omdat een Finse passagier zich misdroeg. De man was agressief tegen zijn vrouw. Toen de bemanning er wat van zei, begon hij te vechten. Hij kon uiteindelijk in bedwang worden gehouden en worden geboeid. De piloot besloot op Schiphol te landen om de man het toestel uit te zetten...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 Net als de top 2000 en andere overzichtslijstjes geven films in de kersttijd een ander gevoel. De televisie zet de een naar de ander in en versterkt en onderstreept het familiegevoel met kerstmis. Even uit het ritme van alle dag of alle week. Van het einde van de werkweek via het altijd te korte weekend op weg naar de maandagochtend. Met kerstfilms, tranentuiters en feel-good films van vroeg in de middag tot diep in de nacht. Films die je als kind zag tijdens de jeugd van je eigen kinderen of later in de tijd aan je voorbij trokken. De films van 2011 zijn nog niet toe aan hun tv-debuut. Maar veel titels zijn al uit op DVD en Blu-ray. Filmkenner Robert Kamer is volgende week en vannacht de gast in de Nacht van het Goede Leven. Komende week kijkt hij vooruit. En in deze kerstnacht blikt hij terug op de opvallendste films van het afgelopen jaar. En de films die op dit moment draaien. Robert, welkom. Hallo. Hoe was het filmjaar van 2011? Ja, dat was eigenlijk uh, ja, wel, wel bijzonder. Want ik zat... Uh, uh... Ja, de afgelopen week was ik een beetje bezig met van... Uh, goh, wat, wat heeft het jaar ons gebracht? Ja. En in eerste instantie dacht ik eigenlijk van... Nou ja, volgens mij was het eigenlijk wel een beetje een rotjaar Volgens mij waren er helemaal niet zulke... Hè, wat ik een jaar eerder had met... oh, die is het, of die is de beste film. Of, dat, voor mijn gevoel was dat een stuk minder. Mm. Um, en toen ben ik eens een keer toch weer eens terug gaan kijken... notities gaan bekijken. En ik denk, denk hé, hey, het valt eigenlijk allemaal reuze mee. Ja. Er zijn eigenlijk toch wel, wel bijzondere films, uh, films uitgekomen. Het probleem was een beetje natuurlijk dat je al bij je vooruitblik van vorig jaar... kijk je al vooruit naar films die dan pas hier zijn. Ja. En uh, ja, voor je gevoel al eeuwen geleden. Maar ze vallen nog gewoon onder 2011. Ja. Dus uh, ja, nou goed, uh, zal ik gewoon maar beginnen met mijn ja, lijstje? dat lijkt me een goed idee. Het uh, was natuurlijk uiteindelijk te veel om op te noemen. Uh, ik ga beginnen met een lijstje van films die ik uh, uh, zeer waardeerde... maar die niet mijn top 5 hebben gehaald. Um, uh, nou, daar, daaronder zitten onder andere die films die ik al noemde... Van, die vielen in het plukje van vorig jaar. Van ze komen eraan. Nou, ja. dus, nu zijn ze dus echt al riant geweest. En inmiddels ja. op DVD en Blu-ray. Black Swan. Prachtige film uh, over uh, uh, een balletdanseres... die uh, enigszins getikt wordt na het dansen van het Zwanenmeer of tijdens de voorbereidingen daarop. Um, True Grit. Ik ben een groot fan van de Grooters Koon. Echt uh, tot op het bot vanaf de eerste film. Eh... Uh, ik vond dit een leuk film. Het was een western. Een ja. remake eigenlijk van de oude western met John Wayne. Met in de hoofdrol Jeff Bridges. Ja, ik vond het een fantastische film. goede western. Maar niet bijzonder genoeg. Het was gewoon gedegen vermaak. En mm -hmm. Opvallend was wel trouwens dat het, het was net zoals de meeste Koonfilms, zo'n zo zo filmhuisfilm. Zo'n filmtheaterfilm. Niet de grote bioscopen. En... Het is de eerste western die ik heb gezien in een zaal met vrouwen. Want ja. Dat was namelijk van die, van die abonnementen -typetjes. En die echt zo tijdens, uh, tijdens de pauze van... Nou, het is wel van pief paf poef. Dan denk ik, ja, je gaat naar een western. Wat, wat wil je nou? Dus ja, dat, dat was uh, wel mijn meest vreemde bioscoopmoment van het afgelopen jaar. Dat en was... waarom draait zo'n western dan in de film, in het huis en niet in de grote bioscoop? Nou, er zullen natuurlijk grote bioscoop zijn waar die ook draait. Maar um, ja, die, die pakken toch het meer commerciële werk. Mm. Ik bedoel, een, een heel groot deel van de, van de films die uh, vorig jaar bij de Oscars echt hoge ogen gooiden... Dat was allemaal filmtheaterwerk. Mm -hmm. Hier in, uh, in Hilversum, daar, daar heb je een, een filmtheater... dat hebben ze een paar jaar geleden gemoderniseerd. Dat zit tegenover een commerciële bioscoop. Mm -hmm. En de grote knijters had het filmtheater. Dat was echt vijf jaar geleden niet denkbaar. Ja. Dat was echt de Black Swan, uh, The King's Speech, uh, The True Grid. Nou, noem maar op. Dat draaide allemaal daar. En echt aan de overkant zaten ze echt met... nou ja, goed gooien ze vrouwen. Dat, dat liep, uh, liep mm -hmm. als een knijter, maar... Ja, uh, filmtechnisch gezien, ja, het was een lange aflevering van Gooise Vrouwen. Dat was het verder. Ik ja. bedoel, erg leuk hoor, maar film, ja, het was geen film, film zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Dus, uh, nou goed, True Grit, erg, erg mooie degelijke western. Maar je moet ervan houden en dus niet zeggen achteraf... nou, het is wel veel uh, pief, paf, poef. <laughs> um, Tree of Life, dat is een, uh, een bijzondere film van Terrence Malick. Terrence Malick is een regisseur die uh, nogal een soort kluizenaar is... Hij heeft de film Badlands gemaakt in 1976, geloof ik, met Sissy Spacek. Uh, toen nog een film. Toen is hij twintig jaar out, uh, uit de running geweest. Toen kwam hij in één keer weer terug met, uh, met één film in 1998. Hij heeft nu een film gemaakt. Eigenlijk is het een soort, uh, ja, een soort, soort droomachtige film met Brad Pitt en Sean Penn. Brad Pitt uh, uh, speelt de, de vader van een jaren vijftig gezin. En Sean Penn kijkt daarop terug vanuit nu. En dat is een beetje een soort droomding. Ja, bijna een soort alsof de, de, het gezin de kern is van, uh, van het hele universum. Uh, hij doet in een soort dromerige beelden, stelt hij dat, uh, stelt hij dat gelijk aan elkaar. En ik, een bijzondere film, maar ik, ik heb uh, te weinig geduld ervoor. <laughs> Je moet ervan houden, het is, uh, maar het, het is zeker bijzonder. Een andere bijzondere film, dat, uh, dat was The Adjustment Bureau. Met Matt Damon in de hoofdrol. Uh, ja, ook een beetje een soort, soort raar, raar beeld. Het uh, gaat over lotsbestemming. Uh, wij zijn niet heer en meester over ons eigen lot. Dat, dat, dat, ze zeggen het in die film, dus het is waar. Met Damon speelt een, uh, speelt een senator... en die uh, wordt verliefd op een uh, gewoon meisje, zullen we maar zeggen. En uh, in één keer gebeuren er allemaal rare dingen. De, het wordt steeds moeilijker om dat meisje weer te ontmoeten. En uiteindelijk komt hij erachter... dat er eigenlijk een aantal mannen in zwarte pakken zijn... die zeggen... ja. Het zit niet in jouw lijn om, uh, om dat meisje te ontmoeten. is uh, een foutje. Uh, jammer. Uh, opgeven, want je, moet, uh, je hebt een heel andere lotbestemming. Hele aparte film. Uh, ik heb mensen gesproken die vonden hem verschrikkelijk. En ik, ja, ik vond hem eigenlijk wel aardig. Ik vond hem wel verrassend. Een uh, bijzondere uh, humoristische film. Crazy Stupid Love. Ik keek daar de vorige keer al enorm naar uit... Uh, bij de, de herfstpreview, zou ik maar zeggen. ja. Mm -hmm, yeah. Uh, ja, daar heb, uh, heb ik echt enorm om gelachen. Het gaat over een man die uh, uh, niet lekker in zijn relatie zit. En uh, dan maar uh, besluit om uh, uh, ja, jonge meisjes op te zoeken. Maar hij is dat helemaal verleerd. Hij is ingekakt en ingedut. En hij ontmoet een, uh, een, een player, zoals dat heet. En die ondergaat precies het tegenovergestelde. Die, uh, die is van de one-night stands en in één keer... Shit, ik word verliefd. <laughs> Wat gebeurt er nu? Erg slim geschreven, erg uh, goede dialogen. En uh, ja, ik vond hem erg leuk. Hij heeft niet met top 5 gehaald. Um, een andere film die ik, uh, die ik ontzettend leuk vond, dat was The Guard. Het uh, gaat over een eerste politieman. Daar komt een uh, zwarte FBI-man. Uh, die komt daar om een, uh, om een zaak op te lossen. En uh, die eer die, uh, heeft nog nooit een neger van dichtbij gezien, zou ik maar zeggen. En dat... Uh, dat levert nogal wat frictie op, maar ook heel veel humor. Dat is uh, van de uh, broer van de maker van In Bruges. Ik weet niet of je die film wel eens hebt gezien. Nee. Dat ging over huurmoordenaars die uh, in Brugge moesten onderduiken. En uh, de, daar uh, allemaal rare dingen mee maken. Op de hielen worden gezeten door moordenaars. Met heel veel flauwe, grappige uh, humor. En ook wel, ja, toch wel wat heftige gebeurtenissen. Nou, de guard is eigenlijk daar een soort... Ja, je kan het niet echt een vervolg noemen, maar het zit in de familie, zullen we maar zeggen. Ehm... Mm um, dan de laatste die het wat mij betreft net niet heeft gehaald. Dat is The Devil's Double. Dat gaat over uh, uh, de dubbelganger van de zoon van Saddam Hussein. Rond de, de golfoorlog begin jaren negentig. Ja. Uh, wordt een, een, uh, ja, gewoon een man die wordt eigenlijk van straat geplukt. Die heeft ooit in de klas gezeten met die, uh, met die uh, uh, Saif. En... Um, ja, die wordt op een gegeven moment door een paar bodyguards uh, van de straat geplukt. En uh, ja, hij krijgt eigenlijk de keuze: of jouw uh, familie uh, gaat eraan. En jij ook. Of jij speelt dubbelganger uh, van, uh, uh, van deze toch enigszins uh, paranoïde gozer. En het uh, is een hele. Ja, het is een heftige film. Echt, ik heb. Uh, dat is ook de reden waarom hij het eigenlijk net niet heeft gehaald. Ik hou, ik hou van films, ik kan best wel wat hebben. Zombies, gooi ze maar op me af. Ja. Maar dit was. Er zaten een paar gruwelijke en hele nare dingen in waarvan ik denk: ja. Zonder, realistisch. Ook. Ja, realistisch. En zonder had ik dat ook wel begrepen. Um, ja, dus dat is een, een, een smaakdingetje hoor. Het is, uh, het is uh, uh, voor de rest was een hartstikke goede en spannende film. Mm -hmm. um, ja, dan, dan noem ik nog even twee films die ik die waarschijnlijk in mijn top 5 terecht waren gekomen als ik ze had gezien. Dat is. <lacht> Ah, ik had ze zo graag nog willen zien ja. voor vannacht, maar ja, ja het, is, het is me niet gelukt. Um, de eerste is uh, Tinker Taylor Soldier Spy. Ja. Uh, ik weet niet of die titel ja, dat is enigszins een... een belletje gaat rinkelen. Toch, dat moet een... Een, een, een remake zijn. Sorry. Ja, het is, het is een verfilming van een boek van John Le Carré ja. uit uh, begin jaren zeventig. En het is ook al een keer verfilmd geweest met Alec Guinness mm -hmm. en eind jaren 70 met veel succes. Um, het gaat over een, uh, uh, een ge ja, geheim agent uh, die uh, in uh, het Londen van de jaren zeventig, toppunt van de Koude Oorlog, moet uitvogelen wie de mol is uh, binnen de organisatie. Er zit gewoon iemand die spioneert voor de Russen. En uh, er zijn een paar verdachten, die krijgen bijnamen, Tinker, Taylor, Soldier, Spy. Ah, ja. En hij moet dat gaan uitzoeken en dat is een, schijnt een, een hele, ja, gewoon rustige Thriller te zijn, echt gewoon niet uh, actie. Ja, er zitten een paar actiescènes in. Maar het is vooral uh, het oog voor detail. Het, uh, het, uh, het acteerwerk en het, het oogst aan alle kanten gigantische lof. En ik, uh, ja, ik ben al maanden zit ik erop te wachten en nu draait hij eindelijk en dan druk druk druk. En het komt er gewoon en in heel Hilversum draait hij niet. Dus ja, ik moet daarvoor uh, dingen voor, nou, vooruit. Ja, nou dat vind ik op zich niet zo erg, maar dat lukt dan gewoon net weer niet uh, ja. in de week voor kerst. Dus ja, dat vind ik heel jammer. Maar ik, ja, dat klinkt precies als het soort film dat ik, dat ik erg goed vind. En het is ja. geregisseerd door Thomas Alfredson. Dat is een naam die niet veel mensen wat zal zeggen. Het uh, is een uh, Zweedse filmer. En die heeft uh, een paar jaar geleden Let the Right One In verfilmd. Dat is een, een vampierdrama. Inmiddels in, uh, afgelopen jaar in, in Amerika opnieuw verfilmd. Dat gebeurt nogal veel. Hè? de Girl with the Dragon Tattoo die komt er ook aan komend jaar. Mm -hmm. um, maar die, die film was ook al ontzettend goed en ontzettend de tijd genomen. Eigen smaak zat eraan. Het, het, het was origineel. Dus uh, alleen al op die, op die punten uh, ben ik heel nieuwsgierig. En Het had maar zo gekund dat hij in het komende lijstje was genoemd. Mm -hmm. De andere film, en daar, dat vind ik eigenlijk nog spijtiger dat ik die niet heb gezien... dat is The Artist... Ik weet niet of je daar al toevallig iets van had gehoord. Nee. Dat is een stomme film. Uh, uh, echt in de letterlijke zin van het woord. Er wordt geen woord in gesproken. Er mm. uh, zit wel muziek onder. En dat gaat over een acteur in 1927, tijdens de overgang van de stomme film naar de gesproken film. Uh, en dat is een, een berucht tijdperk in Hollywood. Dat is uh, dat er heel veel ja, acteurs op straat kwamen te staan die, die 10, 20 jaar grote successen hadden. En uh, met, met, met de mimiek en het, het, het acteerwerk. Maar die een rotstem hadden. Dus ja, ga je dat, uh, ga je dat doen, uh, dan, uh, ja, dan klink je in één keer niet. En na synchronisatie bestond nog niet echt. Ook al ja. hebben ze dat in 1952 wel gedaan met Singing in the Rain. Dat gaat ook over die periode. Mm -hmm. En ook die kwestie uh, wordt, uh, wordt aangesneden. Nou, dit gaat dus over, over die periode. En het wordt ook in die stijl gedaan. Gewoon stomme film, zwart-wit. ja. Ga, ga maar zitten. Zo maakte men uh, 80 jaar geleden films. En, uh, uh, lovende kritieken aan alle kanten. Uh, ik, ik heb er al een paar stukken van gezien. en ja, Wat je denkt, van, ja, ga, ik, ga ik verdorie anderhalf, twee uur naar een zwart-wit film zitten kijken... waar niet in wordt gesproken en waar mensen... Hè? En, wel met De, en die, echt, ook met zo'n honky piano eronder? Nou, of, nou, nee, wat, wat meer sweeping uh, orkestrale muziek. Maar uh, ja, uh, dus helemaal ook, ook geen titelkaarten of uh, dus geen, geen tekst. Ik heb geen titelkaarten gezien in de okay. stukjes die ik heb gezien. Ja. Ik, ik kan wel zeggen ja, nee, maar dat nee, ik weet ik ja, niet. Ja, maar, ja. wel heel bijzonder. Ja, ja, heel bijzonder en vooral uh, de hoofdrolspeler Jean Dujardin. Het is, het is namelijk een Franse film eigenlijk. Hij die artist. Maar ja, er is niet gesproken, dus je kan hem wereldwijd uitbrengen zonder, zonder iets te veranderen. Mm -hmm. um, uh, Jean Dujardin die heeft in Cannes voor deze rol de de hoofdrol de, de prijs voor beste acteur gekregen. En uh, het Oscar-geroezemoes is al begonnen. En men, ja, de, ja, de, men houdt natuurlijk van, van records... en van uh, speciale dingen die de Oscars uh, extra smaak geven. En stel dat deze film zou worden genomineerd in beste film... en stel dat hij hem ook zou krijgen... dan zou dat de eerste film zijn sinds 1927... waarin niet gesproken wordt die een Oscar krijgt. Dus... Ja, daar, daar in die zin uh, ja. luidt het wel op. Maar het, het schijnt echt van begin tot eind pure filmliefde te zijn. Dus hou je van film en hou je van beeldtaal... dan, dan, dan is deze film echt, uh, echt je van het schijnt. En die is nu te zien? Die is nu te zien. En die andere ook? die, en die uh, andere ook. Tinker, Tinker Tailor, Tailor, Soldier, Spy. Zijn, draai op dit, draai okay. op dit moment. Draai ja. op dit moment. En uh, ik ga mijn best doen om hem volgende week gezien te hebben. Maar ja. <laughs> je weet het niet. Met nee. allerlei kalkoenen en, uh, ja. uh, uh, en al dat soort dingen. Maar dan zijn we eindelijk... Uh, dat, uh, dat geouwe hoer. Eindelijk toegekomen aan mijn top 5. Ja. En ik zie hier op mijn papier dat ik begin met nummer 1, maar dat gaan we niet doen. <laughs> uh, dus ik ga van onder naar boven lezen. Uh, ja, op vijf. Uh, ik had het niet verwacht van tevoren, maar uh, toen ik dingen ging afwegen waar ik nou echt daadwerkelijk van heb genoten. En, uh, uh, ja, is toch uh, Kuifje op vijf uh, terechtgekomen. Ah. The, the Adventures of Tintin, The ja, ja. Secret of the Unicorn. Uh, Spielberg, hè, dat, uh, die uh, jaren aan de gang is geweest met een uh, compleet ja, uh, animatiefilm eigenlijk. Met, met acteurs die wel spelen, maar daar wordt gewoon een, door de computer een ander huidje overheen getrokken. En uh, ja, goed, het is een samenraapsel van uh, verschillende, uh, verschillende kuifjeboeken. Oh. Uh, maar als hoofdzaak The Secret of the Unicorn, Het Geheim van de Eenhoorn. Uh, hoe doen ze dat dan met verschillende verhalen door elkaar? Nou goed, ze, ze pakken wat aspecten of wat typetjes. Uh, wat typetjes de, de krap met de gulden schade bijvoorbeeld, daar zit ook een stukje in. Ze komen in de woestijn terecht. Ja. Nou ja, dat, dat is in het boek van, de, van The Secret of the Unicorn niet. Maar hier wordt gewoon, er worden wat stukjes land bijgetrokken. En dan wat scènes die zich in de woestijn afspelen uit uh, de krab met de schulde schade worden in dit verhaal gewoon verwerkt. Mm -hmm. en, uh, dus het is in die zin een beetje een soort... Je, de, be, de beelden die je, die, die, die, je, die je ziet, die herken je. Mm -hmm. Dat vind ik ook heel grappig. Ik bedoel, Kuifje, natuurlijk herken je Kuifje en Hedok herken je ook. Maar ook Boeven, dan denk ik... Hé, hey, die, die kop ken ik, maar dan is hij in 3D. En ja. het, is, het is even wennen, maar het is... Uh, uh, ik heb bij uh, films zoals Crazy Stupid Love uh, daar zitten uh, grinniken in de film. Ja. Hier heb ik hardop zitten schateren. Echt een oh, dat, dat is was bijzonder. Echt, ja. ja, dat gebeurt, ja. Me, het gebeurt mezelf. Dat ik, echt, uh, ik heb ook het genoegen gehad om hem in mijn eentje te mogen bekijken in een zaal. <laughs> ik, was de, ik was de enige. Ik had ook wel een tijdstip uitgezocht. Maandagmiddag 4 uur. Na, ja, en dan ja, zit er zit geen hond ja, verder. Ja. En ik, nou, ik, ik, maar ik hoorde mezelf galmen, zal ik, me, ja. ik maar zeggen. Dus ja, ik, nee, ik heb echt oprecht genoten van, van dit pure vermaak, zou ik maar zeggen. En uh, ja, uh, een aanrader als je van kuifje en van, van vooral heel veel actie. Want het is natuurlijk uh, animatie, dus camera bewegingen die... Alles kan. Alles kan. Ja. En, en alles gebeurt ook. Dus, ja. dus die zorg... Eén nadeeltje vond ik wel, er is al heel erg ingezet op uh, deel 2 komt eraan. En, mm. Ja, het had wat mij wat betreft iets beter afgerond mogen worden, maar... Gewoon voor de pure lol die ik heb beleefd uh, bijna twee uur in de bioscoop... ja krijgen ze voor mij een vijfde plaats. Uh, vierde plaats voor... Uh, ja, dat was ook voor mij een onverwachte achteraf, maar wederom de weegschaal. Source Code. Dat is uh, een uh, futuristische uh, actie-thriller, zou ik maar zeggen. Uh, met in de hoofdrol Jake Gyllenhaal en Michel Monaghan. Michel Monaghan, oh. Leuke mevrouw, zou ik maar zeggen. Uh -huh. um, en um, het is eigenlijk een soort samenvoeging van Groundhog Day. En Inception. Het is uh -huh. een beetje. Nou, Inception hebben we vorig jaar uitvoerig besproken. Ja. Groundhog Day, ik weet niet of je bekend bent met het. Ja, de... ja, ja. Ja, ja. Geweldige komedie met uh, uh, Bill. Murray, Murray in de hoofdrol met een dag die zich steeds, die terecht komt met een dag die zich steeds ja, herhaalt. Precies. En, uh, en nou, en dat is een beetje samengeraapt in um, er is een aanslag gepleegd op een trein en uh, de volgende aanslag gaat een nucleaire aanslag worden op uh, uh, Chicago. En um, ja, dus ze willen achterhalen wie heeft die bom geplaatst. En gelukkig is er een techniek waarbij je ja, via software in iemands lijf Kan komen in zijn geest uh, in de laatste acht minuten van zijn leven. En Jake General is een soldaat en die moet uh, steeds in een soort, uh, soort uh, ja, hij wordt hij in een soort kastje gestopt en uh, joh, uh, veel plezier en probeer erachter te komen. En eigenlijk krijg je dus steeds diezelfde acht minuten die weer worden afgespeeld, waarin hij steeds acht minuten heeft om meer informatie te krijgen over wat, hoe, waarom, wie en. Uh, mm -hmm. Ondertussen wordt hij ook nog verliefd op, de, op uh, het, het meisje. De, de vriendin van degene in wiens lichaam hij zit in die trein. Uh, de, en het wordt steeds ingewikkelder en, en steeds uh, ja, moeilijker en ook eigenlijk steeds fantastischer. En aan het einde smokkelen ze wel een beetje met de regels die ze zichzelf hebben gesteld. Ja. Maar uh, ja, uh, iets wat je niet zo vaak vindt, gewoon een intelligente, spannende actiefilm. Uh, het zijn dus ook letterlijk steeds die acht minuten die je steeds opnieuw ziet. Ja. Heel veel. Ja, ja, je ziet ook de tussenstukjes natuurlijk. Ja. Als, hij, als hij even van, nou, ik heb, nog, ik heb nog... Ja, dan ga je weer terug. <laughs> en uh, uh, ja, het, het, uh, het is gemaakt door Duncan Jones. Dat is de uh, zoon van uh, David Bowie. Oh ja. En die heeft vorig jaar al het indrukwekkende Moon gemaakt. Dat was echt pure science fiction. Dat ja. speelt zich af uh, op, op de maan waar iemand een mijnwerker is... en waar identiteit... en dat soort uh, uh, filosof filosofische vragen over identiteit heel erg naar voren komen. He, want normaal zegt men altijd... oh, science fiction, dat is Star Wars. En dat is, nee, dat is het helemaal niet. Uh, Star Wars dat is gewoon eigenlijk een soort ridderspektakel... maar dan in de ruimte. Ja, ja. En uh, science fiction stelt echt ook wetenschappelijke en filosofische vragen. En dat was met Moon het geval. En in Source Code komt dat ook wel een beetje voor. Hmm. Maar het is, het is ja, hij had zes keer het budget, dus ja dan ja. schiet het wat meer op. Hè? Ja, ja. <laughs> um, op nummer drie. Ja, dat is uh, uh, een komedie uh, die ook nog draait trouwens. Uh, met uh, een van mijn favoriete acteurs in de hoofdrol, Joseph Gordon-Levitt. En ja, dat laat zich uh, heel onherbiedig uh, omschrijven als een kankercomedie. Dat, uh, ja, dat is letterlijk wat het is. Ja. Het is een komedie over kanker. Of over iemand die kanker heeft. Uh, mensen trekken daar de wenkbrauwen nog wel eens bij op. Ik ook, toen ik het voor het eerst hoorde tot je erachter komt dat uh, hij geschreven is door Will Reiser uh, en die scenarist, uh, ja, die schrijft eigenlijk zijn eigen ervaring op. Ja. Dan vind ik het al, van, nou ja, goed als je zelf vindt dat je daar, uh, he, je hebt het zelf doorgemaakt. Uh, het is niet alsof uh, als de mensen van New Kids Nitro leuke grappen maken over ja. kanker. Ja. Het is echt iemand die het zelf heeft doorgemaakt ja. en daar gewoon een soort uh, en geen platte komedie. gewoon een leuke, uh, slimme, goed geschreven komedie van maakt met goede dialogen. En met grappen waarvan je af en toe ook denkt van, ja, hier mag je eigenlijk niet om lachen, maar het is te leuk <laughs> om, om, uh, om er uh, uh, niks mee te doen, zou ik maar zeggen. gaat het naar een einde? Gaat het, gaat het naar een treurig of een vrolijk einde? Of het, is het een, een deel uit een leven? Het is een deel uit een leven. Ja. En uh, ja, het is, het is, het is, het is, het is in zoverre een bijzondere film ook omdat het, het, het, het, ja, het is van, de, van de uit, uit de, de, de hoed, zou ik maar zeggen, van de makers van... Uh, uh, van die ja, wat plattige films. Je had dit jaar ook Bridesmaids. Dat was een, een, een, eigenlijk zo'n soort platte mannencomedie. Maar dan gericht eigenlijk meer op vrouwen. Mm -hmm. Je hebt de film uh, Knocked Up. En Superbad, dat zijn echt van die comedies uh, heel puberaal. Ja. Heel flauw. Maar allemaal met één overeenkomst. Ze hebben een soort hart. Het, het is een soort welgemeende uh, humor. Dus daarom uh, schetengrappen grappen en boeren grappen. En allemaal dat soort dingen. Dat accepteer je. De typetjes zijn echt... Uh, de karakters zijn gewoon goed, goed uitgedacht en dat geldt hier een beetje. Alleen het is hier getransporteerd naar het daadwerkelijke uh, ervaring, uh, uh, de, de ervaringen van de schrijver. De hoofdrolspeler is Seth Rogen, die speelt in die films die ik net noemde ook uh, de rol van beurpende, burpende, uh, platte gozer en dat doet hij hier ook. Mm -hmm. Maar het grappige hier of het bijzonder is dat hij zijn eigen leven ook speelt. Dus hij was bevriend met die Will Riser die het heeft meegemaakt. En hij heeft het zelf ook meegemaakt. Dus hij speelt eigenlijk zichzelf alleen dan, uh, dan met die Joseph Gordon-Levitt in die rol. Ja. En het zijn echt... Hij, is, hij speelt de gozer die echt van overtuigd is van... Ja, je hebt kanker. Nou, dat is de ultieme pick-up line. Echt als je kanker hebt, nou dan kan je elke meid <lacht> krijgen die uh, je ja. wil. Terwijl die jongen voor de rest wel het hele proces van kanker doormaakt. Ja. Ik bedoel, het wordt niet zo alleen van... Oh, ik heb kanker. Haha, nee. Hij, uh, hij gaat echt behandelingen in en uh, ook dat... Uh, yeah. Uh, als je zegt van 50-50, dat slaat op zijn levenskansen. Mm -hmm. uh, maar de kansen lachen en huilen, dat is uh, 70-30, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja. Erg, goede, erg goede film. Uh, uh, en ik, ja, ook ik, wederom stevig zitten grinniken. Maar het hardop lachen heb ik echt bewaard voor Tintin. Ja, ja, ja. Dan uh, de nummer twee. En die heeft het gewoon net niet gehaald. Ja, die, die, die staat eigenlijk voor mij op, op de gedeelde eerste plaats. Maar... Uh, omdat de nummer 1 iets meer te vertellen had over dingen, vond ik dit dan de nummer 2. Dit is de film Drive. Mm -hmm. Volgens mij draait hij nog. Uh, het is een, uh, een thriller. Het lijkt een beetje op Shane. Western uit de jaren 50. Uh, naamloze held neemt het op voor gezin dat bedreigd wordt door Boeven. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar stijl, uh, acteerwerk, uh, goed script. Uh, je, je weet, op het moment dat je naar die film zit te kijken... besef je dat je naar een geweldig film zit te kijken. Dat is een heel, heel apart... Uh, dat is uh, bijzonder, ja. Heel apart. Ja, van, ja ik, ik heb dat liever niet. Goed dat ik heb, wel? Ja, ja, precies. Ik heb dat eigenlijk liever niet. Eigenlijk zit ik gewoon een goede film te kijken... en denk ik achteraf, ja. wow, dat ja. was een goede film. Maar hier zat ik echt van... wow, alleen al, alleen al de eerste vijf à tien minuten. Uh, het gaat over een, uh, ja, een... een man, naamloos. Hij heet The Driver... En uh, die, die, die leeft om te rijden. Hij rijdt overdag rijdt hij in, uh, als stuntchauffeur uh, stunt, uh, in, in films, slechte films. Maar. En uh, s'nachts rijdt hij als. Uh, ja, kan je hem inhuren. Van ik ga een bank beroven of ik ga dit of dat doen. En dan uh, krijg je van hem vijf minuten om te doen wat je wil doen. En in die vijf minuten is hij ook, blijft hij ook gewoon ijskoud staan, al staan er 500 agenten om hem heen, bij wijze van spreken. Hij blijft gewoon staan tot je ingestapt bent. En dan gaat hij scheuren. Ja. En de eerste tien eerste, ja, minuten van die film zijn al zo fascinerend. Dat is gewoon een politieachtervolging, maar zo slim. En niet met alleen maar bruut scheuren, maar met slim en... ja, gewoon met je hersens autorijden. Heel goed in beeld gebracht. En ja, ik vond het een fantastische film. En ja, er speelt een actrice in ook, Carrie Mulligan die mijn hart heeft gestolen dit jaar. Uh, zij was een paar jaar geleden al, uh, volgens mij niet de afgelopen Oscars... maar de Oscars daarvoor genomineerd voor beste hoofdrol in de film An Education. Ik hoop dat ze, niet zozeer voor deze film... maar gewoon binnen afzienbare tijd uh, gewoon echt een Oscar gaat krijgen. Mm -hmm. Dat is echt uh, uh, de, ja, een soort natuurtalent dat gewoon echt uh, in alle rollen die ze speelt... en ik heb er dit jaar toevallig een aantal keer ook die education... Ben ik gaan kijken omdat ik dit had gezien. Mm -hmm. um, ja, uh, Carrie Mulligan is een uh, actrice waar we op moeten gaan letten. En dat is een mooi bruggetje naar de nummer 1. Want daar ja. zit ze ook in. Ja. zit ze ook in. Um, prachtige film. Um, hoe ga ik deze inleiden? Nou ja, goed. Um, het is een film die zich afspeelt in een soort alternatieve realiteit. Dat lijkt een soort thema te worden in deze uitzending. <lacht> Maar ja, daar moet je je niet door laten af, afschrikken. Uh, de film heet Never Let Me Go. Is gebaseerd op uh, het boek van de uh, Engels-Japanse schrijver Kazuro Ishiguro. Mm -hmm. Die heeft onder andere ook Remains of the Day geschreven. Dat verhaal over een butler en een serveerster. Uh, destijds gespeeld door Anthony Hopkins en Emma. Nog iets. Mm -hmm. Daar kom ik zo wel weer op. Ja. Want het is echt te laat, hè? <laughs> um, ja, en uh, ja, datzelfde gebeurt hier. Het speelt zich af in... Ja, je zou het bijna een soort science fiction film kunnen noemen. Waar het niet dat hij zich afspeelt ergens in een alternatieve realiteit... in de jaren 70, 80. Dat moet je, moet je aanhouden. Uh, wordt niet nader beschreven. Gaat over drie kinderen die opgroeien op een bijzondere kostschool. Er wordt ze ook uh, voorgehouden. Jullie zijn bijzondere kinderen... En zij delen een soort gezamenlijk lot, al die kinderen. Mm -hmm. um, en ja, het, het is een beetje moeilijk om, om toch... Ik wil niet plots dingen vragen, nee, namelijk, dus nee. ik, ik hou het daar denk ik gewoon een beetje bij. Ja. Um, je ziet ze eerst als kinderen op die school, je ziet ze daarna later in hun volwassen leven. En het centrale thema van de film is spijt, uh, tijd, wat doe je met je leven... Uh, met het leven dat je gegeven is uh, en, en liefde. En uh, de hoofdrollen in die film worden gespeeld dus door Carrie Mulligan. Echt fantastische actrice. Uh, Kieran Knightley vind ik een minder fantastische actrice. Mm -hmm. Wel een goede, maar ik was er na al die piratenfilms... en al dat gedoe, was ik wel een beetje zat. In deze film speelt ze trouwens wel een goede rol. Ze speelt, speelt niet de meest sympathieke. Het is altijd het meisje dat... Hoi, ik wil de held in. Hier speelt ze een wat minder sympathieke rol. Wel menselijk. En Andrew Garfield is uh, de jongen in het, uh, in het groepje van drie. En uh, ja, ik was echt uh, te, stil naar die film. Echt kippenvel. Ik heb uh, voordat ik uh, hierin ging uh, afgelopen week weer wat, wat fragmenten teruggekeken van ja. films. Uh, toen ik hier weer zag, kreeg ik weer kippenvel. Dus echt gewoon een... Uh, uh, hij is eigenlijk onder de radar doorge, doorgevlogen. Ja, ja. Vrijwel niemand heeft hem groot gezien of zo. Maar wat mij betreft de aanrader. Je moet geen... Ik zeg, het is een soort science-fiction-achtig iets. Um, daar moet je je niet door laten uh, afleiden. Want ja, het is, het is een alternatieve realiteit. Ik denk dat dat het handigst is om te zeggen. Er zijn dingen die we weten, nu weten die er toen niet waren. Maar in deze film zijn ze er wel, laat ik mm -hmm. het zo zeggen. En het gaat over het lot van deze drie kinderen die opgroeien... en die zich daarmee moeten vereenzelvigen en, en, en uh, mee om moeten leren gaan. En echt, uh, het is een hele rustige, verstilde film... Je moet er echt wel voor gaan zitten. En um, ja, dan, dan, dan staat je een, een emotionele rit te wachten. Dat, dat moet ik zeggen. Ik, ik heb in een film nog... Uh, ik heb trouwens een stukje van. Ik heb een stukje van. Oh. Tenminste van de trailer. Nou, la, laten we luisteren. Maar laten we een stukje luisteren. Als er een jongen en een a waren. en ze were properly waren in love, and en ze het it, proeven... dan zouden ze een paar jaar samen gegeven... voordat ze hun donaties begonnen Why Waarom do doe je dat ding, Squeezing Tommy's shoulder... I'm allowed to touch Tommy, aren't I? That's the way you're touching him. Suppose for a second that there is a special arrangement for Hellsham students, if they're in love. Although Tommy really likes you as a friend, he just doesn't see you that way. We are modeled on trash. We're in love. It's true love. It's verifiable. We didn't have to look into your souls. We had to see if you had souls at all. Ik je Je poor creatures. Nou, en dan uh, de schreeuw, die ook echt door gebeen gaat. En de muziek, kan je horen dat het uh, ja, uh, drama is. Maar mooi, ja. mooi drama. Ja. En slim drama. En dat was het, dat waren mijn uh, top 5 films. Never Let Me Go als nummer 1. Wat waren de anderen? De anderen waren Drive. Ja. Een heel ander soort film stevige uh, ja, thriller. Uh, niet pure alleen maar actie. Er zit ook heel veel acteerwerk in. En ook ja, verstild, zou ik maar zeggen. Dus ja. De, de hoofdrolspeler zegt geloof ik drie woorden. Dat mm -hmm. is het ongeveer. Het zullen er misschien net iets meer zijn, maar dat is het. Maar uh, er gebeuren toch ook wel wat, uh, wat pittige dingen in. Waarbij je toch even denkt, ouw. Uh, 50-50. Lachen om kanker. Ach ja. Uh, iedereen maakt het van dichtbij mee. Verschrikkelijke ziekte. Maar hier wordt door uh, ervaringsdeskundigen eigenlijk uh, op een uh, intelligente manier... Een, een, ja, een hartverwarmende film van gemaakt. Mm -hmm. uh, source Sourcecode. Uh, ja, als we dan toch over science-fiction hadden net. Maar dan een heel ander soort, soort science-fiction. Ja, actie. Actie-thriller. Maar ook intelligent. Met heel veel lagen en heel veel dingen. En die acht minuten die je 85 keer voor je kiezen krijgt... ze gaan toch niet vervelen om een of andere reden. Het is heel knap geregisseerd en ik ben echt benieuwd naar... De derde film van Duncan Jones, de zoon van David Robert Jones, ook wel bekend als David Bowie. Mm -hmm. En de laatste draait nog steeds in uh, 3D: uh, uh, The Adventures of Tintin, The Secret of the Unicorn. Echt, uh, ja, escapisme van, uh, van de bovenste plank. Uh, uh, ja, hoofdrol gespeeld door Jamie Bell en Andy Serkis. Ja, je mm -hmm. ziet ze niet. <laughs> ze doen het wel. Die Andy Circus, trouwens, dat is, die speelt kapitein, kapitein Haddock. Die, uh, uh, ja, die speelde eigenlijk gewoon uh, uh, altijd in dit soort films. Die heeft ook uh, King Kong gespeeld. En die heeft Gollum gespeeld in de films van. Uh, dus die die eigenlijk, je ziet hem nooit met zijn kop op, op de bioscoop, terwijl hij toch in grote films speelt. Ja, ja, ja hij ja, ja. kan rustig over straat. Hij kan rustig Wat? over straat. Ja. Ja, ja. En uh, dan, nou, dat waren ze. Mooie, mooie dwarsdoorsnede van. Uh, nou, eigenlijk niet een dwarsdoorsnede. Jouw keuze uit het aanbod van 2011. Sommige draaien nu uh, nog steeds. Uh, volgende week ben je hier weer in de Nacht van het Goede Leven. Dan kijken we vooruit naar 2012. Uh, we hebben nu nog muziek uit een van de films. Ja, Drive. Dat is uh, de stijl van de film. Ik noem hem al. Die is bijzonder. Je weet dat je naar een bijzondere film zit te kijken. Hij ademt iets uit van. Uh, uh, ja, uh, Miami Vice. Het heeft iets. In soort jaren tachtig viel. Mm -hmm. En ook de muziek en de soundtrack die, die hebben die stijl. We gaan eraan al luisteren. Robert Kamer, dankjewel. door Kavinsky en Love Fox. Dat komt van de soundtrack van de film Drive. Robert Kamer. Hij is er volgende week weer met een vooruitblik. Binnenkort ook te zien in het nieuwe jaar een nieuwe Muppets-film. Op 8 februari gaat hij in première. De beesten en ondefinieerbare schepsels komen weer bij elkaar om hun theater te redden van een slinkse rijkaart. Van hen zometeen een kersthit. Daarvoor nog even een kerstwens uit 1967 van koning Boudewijn van België en zijn ega, koningin Fabiola. Mogen dit feest van de mensen van goede wil ons de gemoedsrust brengen om in deze eindejaarsperiode het leed en de ontgoochelingen te vergeten alleen de gelukkige ogenblikken te weerhouden en met moed en vertrouwen het jaar 1968 tegemoet te gaan de koningin ...zit naast mij... ...en zij zal u... ...onze wensen... ...uitdrukken. We wensen u... ...veel gelukkige dagen toe... ...dat al diegenen... ...die gij lief hebt... ...meer vreugde... ...dan beproevingen mogen kennen... ...dat uw inspanningen... ...van elke dag... ...die wij zo vaak... ...bewonderen... ...dat de moed van hen die werken en het geduld van hen die leiden, mogen beloond worden. Dat uw gezinnen ten slotte mogen bloeien in een geest van nog grotere verbandenheid en liefde voor elkaar. De koning en ikzelf hopen van harte dat 1968 vrede, gezondheid en geluk mogen brengen aan uzelf, en aan allen die je lief hebt, in binnen of buitenland. KRO's Nacht van het Goede Leven met Axel van der Ende. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Going and blowing up for oh, the fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock yeah. Jingle bells chime in jingle bell time Dancing and prancing in jingle bell square Rawr. And across the air What a bright time, it's the right time To rock the night away Hooray. Jingle bell time, is the swell time To go gliding in a one horse sleigh Get up jingle horse, pick up your feet Jingle around the clock Jingle bell rhyme. Oh. Ah. So, get up, jingle, or pick up the beat, Jingle around the clock. Things can mingle in a jingle and beat. Ja, iedereen die slaapt, die mist dat toch maar gewoon. De Muppets met Jingle Bell Rock, met Dr. Teeth en The Electric Mayhem. Dat is toch een band, daar zou je in willen zitten. Ha, geweldig zeg. Ja, we hebben meer klassieke kerststuf. Nu weer wat rustiger aan. Ellen den Damme en Jeroen van der Boom. Zij traden op in Karo's Kerststerren. Wat werd opgenomen op Paleis Soesdijk. En daar deden zij onder andere Winter Wonderland. Beautiful sight, we're happy tonight Walking in the winter wonderland Gone away, it's a blue bird. If you stay, it's a new bird He sings a love song as we go along Say, walking in the winter wonderland In the meadow we can Are you married? We said no man But you can do the jump where you're in town Later on we'll conspire As we dream by the fire The face and afraid, the plans that we've made Walking in a winter wonderland Come on, Ik hoor net van Insiders dat hij een paar keer is overgegaan. Maar dit was nog gelukkig de laatste en de goede versie van Winter Wonderland. Volgende week in de Nacht van het Goede Leven. Uh, flink wat cabaret uit de 2011 editie van het festival Kamaretten, Winnaars, finalisten en andere deelnemers uit de negen die dit jaar meededen aan het festival. Janneke de Bijl was een van hen. Zij bracht het programma Cake over hoe angsten, jongens en begrafenissen... je hele dagplanning in de war kunnen sturen. Een stukje van een conference uit dat programma, toepasselijk voor deze dagen. En het lied Dankbaar. Janneke de Bijl. Ik, ik heb bij condolianskaarten altijd een beetje hetzelfde gevoel als bij kerstkaarten. Er staat ook nooit echt wat in. Ik heb trouwens wel gemerkt bij kerstkaarten... dat gewoon helemaal niemand mij onvoorwaardelijk een prettige kerst... en een gelukkig nieuwjaar wenst. Want ik stuur zelf al jaren niks meer... En ik krijg gewoon elk jaar minder kaarten terug. Dus eigenlijk stond er al die tijd... prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar. Als je mij dat ook wenst. En anders dan flik je maar op met je kerst. En dan zoek je maar uit met je kutjaar. De enige die nog een beetje trouw kerstkaarten blijft sturen... is makelaardij Brabant. Het <lacht> is dus altijd mijn kerstgevoel. De makelaar zo met zo'n kerstmuts op. Met zijn hele gezin bij ons op de schouw. Ik ben dankbaar als er een keer iemand doodgaat, die ik nauwelijks ken. Ik ben dankbaar voor mijn enige en zwakbegaafde fan. Ik ben dankbaar dat mijn nekwervel niet afsterft, maar gewoon slijt. Dat ik kat op het pakket kotst en niet op het tapijt. Ik ben dankbaar dat de televisie ook een uitknop heeft. Ik ben dankbaar dat de helft van mijn ouders nog steeds leeft. Ik ben dankbaar dat ik borsten heb, al is het make up A. En dat we misschien niet winnen, maar wel steeds meedoen aan het WK. Het leven is mij gegeven. Er valt zo veel te beleven. Mijn leven is een gegeven. En het valt een beetje tegen. Ik ben dankbaar dat niet ik, maar mijn vriendinnen baby's baren. Ik ben dankbaar dat ik mijn knieholte niet ook hoef te ontharen. Ik ben dankbaar dat mijn vriend soms ook een weekendje van huis is. En dat hij dan als ik weg ben, juist weer een tijdje thuis is. Het leven is mij gegeven. Er valt zo veel te beleven. Mijn leven is een gegeven. En het valt een beetje tegen. Janneke de Bijl, een van de deelnemers aan Kameretten, editie 2011. Martinus Nijhoff, het souper. Het werd stil aan tafel. Het was of wijn en brood. Werd neergeslagen uit een greep der handen. De kaarsvlang hing lang wapperend te branden... en het raam sprong open door een donkere stoot. Als water woelden wij in de nacht de landen onder het huis. We voelden hoe een groot waaien ons een aangreep hoe de wieken van de vaart van den tijd ons droegen naar den dood. We konden ons niet bij elkaar verschuilen. Een mens, eenzaam, ziet zijn zwarte eenzaamheid dieper weerkaatst in de ogen van een ander. Maar als de winden langs de daken huilen, vergeet, vergeet waar ons zwak hart schrijt, Lach en stoot glazen stuk tegen elkaar. De BB King weet je nou zeker of hij het je toewenst of dat hij je verwenst. Merry Christmas Baby. Uh, Henk Temming die werkte in 1992 mee aan een film. Die heet De Hulp Sinterklaas. En daar hoorden een aantal fijne liedjes bij. Waaronder uh, dit nummer waarin die, uh, iedereen die in december op ons dak komt... een beetje combineert. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. wat ik wil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 Een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas Klaas: ook vrede overal. En een man die door de bomen schijnt, en een ster boven. Eerste solo-hit van Henk Klaas. Stemming, ik vraag aan Sinterklaas. Op 23 juli van dit jaar overleed Johnny Hoes, platenbaas, liedjeschrijver en zelf ook artiest. Hij richtte de platenmaatschappij Telstar op en bouwde een eigen studio in een voormalige bioscoop. De Nederlandstalige hype van de vroege jaren 80 dreef mede op zijn zakelijk talent... en tot vlak voor zijn dood bleef hij actief in schrijven en scouten. We draaien een van zijn, een van zijn kersthits, Johnny Hoes. Tingelingeling, tingelingeling, wie gaat er met me mee? Ga met me mee, in mijn oude aardeslee, Voor een picknick in de sneeuw, zo lekker met z'n twee. Ga met me mee, in mijn oude aardeslee, Voor een picknick in de sneeuw, zo met z'n twee. Tingelingeling, tingelingeling, klinken de belletjes van mijn slee. Tingelingeling, tingelingeling, wie gaat er met me mee? Ik kocht laatst bij een uitverkoop, een oude slee. Mijn vrienden lachen mij nu uit, maar ik ben zeer tevreden. Want als er sneeuw is, reken maar, dan heb ik plannen zat.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 sneeuw zo met zijn twee. Tingelingeling, tingelingeling, klinken de belletjes van mijn slee. Tingelingeling, tingelingeling, wie gaat er met me mee? Tingelingeling, tingelingeling, klinken de belletjes van mijn slee. Tingelingeling, tingelingeling,